Professor Hubert van Giesegem van de Universiteit van Montreal bevordert de erkenning van het oude verstotingssyndroom op hardnekkige manier. Vandaar het citaat in het boek vooraan. Oud Joshua commanded the children to shout and the walls came tumbling down.